Risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Advies bij een overdracht? Wij adviseren. Beker Tilly -Berk. Dit is Radio 1. Middernacht. Het is nu donderdag 3 februari. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Op het Tagrierplein in Cairo heerst nog altijd chaos... De regering gaf vanavond bevel aan iedereen om het plein te verlaten, maar dat werd niet opgevolgd. Er wordt nog steeds gevochten, er worden molotov gegooid en er is automatisch geweervuur te horen. Op het Tagrierplein woede vandaag urenlang een veldslag, waarbij volgens officiële cijfers drie doden zijn gevallen en 600 mensen gewond raakten. Uit de Australische staat Queensland worden geen slachtoffers gemeld na het overtrekken van de orkaan Yasi. Wel zijn er daken van gebouwen geblazen en veel bomen zijn ontworteld. 170.000 huishoudens in het noorden van de staat zitten zonder stroom. De orkaan bereikte windsnelheden tot 300 km per uur.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 oud ajaxiet Luis Suarez heeft bij Liverpool een droomdebuut gemaakt. In de competitiewedstrijd tegen Stoke City viel hij na ruim een uur in. Een kwartier later maakte hij op aangeven van Dirk Kuyt 2-0. De overstap van Suarez naar Liverpool kwam vorige week rond... kort voor het sluiten van de transfermarkt. Bij Barcelona heeft de oud-PSV'er Ibrahim Afellay voor het eerst gescoord. Deed dat in de bekerwedstrijd bij Almeria. Afellay speelde begin vorige maand zijn eerste wedstrijd voor Barcelona.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 Het Nationaal Historisch Museum maakte in de afgelopen jaren vooral naam door het gesteggel rondom de beoogde locatie in Arnhem. Tot het nieuwe kabinet een streep door de rekening zette en besloot helemaal geen geld uit te trekken voor een nieuw gebouw van het museum. Toch lieten de directeuren van het museum daardoor de moed niet zakken. En ze werkten aan een nieuwe verschijningsvorm voor dat museum. Zo heeft het Nationaal Historisch Museum nu tijdelijk zijn intrek genomen in de Amsterdamse Zuiderkerk. En vandaag was daar de housewarming. Bij mij te gast een van die directeuren van het Nationaal Historisch Museum, Erik Schilp. Erik, goeienacht. Goeienacht, hallo. En was het een leuk feestje? Ja, nou, het was heel fijn. Er waren heel veel mensen uit de buurt en veel collega's uit het Amsterdamse. We hadden het heel erg gericht op het Amsterdamse. En, uh, en het was gezellig. Er waren 250 tot 300 mensen. En uh, we hebben gezellig bijgepraat. En veel mensen hadden we al een tijdje niet gezien. Dus het was een heerlijke avond. Is het een mooi thuis vooralsnog, die Zuiderkerk? Ja, het is een tijdelijke locatie. Het is natuurlijk ook niet het definitieve museum. Het is echt een kantoor plus. Hè. Dus we, we houden daar kantoor. En het is een soort uitvalsbasis voor de activiteiten... die we nu in het land gaan organiseren. En alle internetactiviteiten die we doen... Maar het is een hele, hele, het is een hele bijzondere locatie. Het is ook een hele historische locatie. Midden een hele in de mooie stad. kerk. Het zit echt midden in de oude stad. Um, het is heel prachtig om daar op, ja, eigenlijk op het graf van Hendrik de Keizer te mogen werken. Ja, en het is ook zo dat je nu als bezoeker voor het eerst... echt naar het Nationaal Historisch Museum toe kunt gaan, hè? Ja, maar daar moet je natuurlijk ook niet te veel van voorstellen. Want het idee van het definitieve museum... waar je het verhaal van Nederland kan zien, hè, de, de, de, daar is het natuurlijk niet groot genoeg voor. En dat is ook helemaal niet de bedoeling om dat daar te doen. Want daar moet je toch echt de ruimte voor hebben. En dat is ook, daar is het ook nooit voor bedoeld geweest, wat we daar wel kunnen doen, is proefdraaien met zalen, zoals we die later in dat definitieve gebouw willen hebben. Ja, je kunt er vast een idee op doen van hoe het museum uiteindelijk zou moeten worden, waar dat dan ook gevestigd gaat worden. Je hebt op dat feestje, op die housewarming, ook je plannen voor de komende tijd uit de doeken gedaan. Daar ga ik het straks uitgebreid uh, met je uh, over hebben hier. En zo dadelijk gaan we ook nog even luisteren naar het antwoordapparaat. Maar ik zeg nu alvast maar even dat als u nou denkt, ja, ik vind dat interessant, het Nationaal Historisch Museum, maar het wordt allemaal wel wat laat. Nou, dan is er geen enkel probleem. Dan kunt u morgen dit gesprek downloaden als podcast via onze website kazaluna.ncrv.nl kazaluna En daar vindt u dan trouwens ook alle informatie over ons project Visual Radio... waarbij je kunstenaars het geluid van de radio in beeld vertalen. En morgen gaat dat gebeuren door kunstenaar Matthijs Stegink. Maar eh, ik stel voor dat we nu even luisteren naar het apparaat. Er is één nieuw bericht. Elko Frank hier, bij jou is Erik Schilp de gast. een van de twee directeuren van het Nationaal Historisch Museum. Het museum wil de geschiedenis voor een groot publiek eh, toegankelijk maken... door persoonlijke verhalen te vertellen. Mijn vraag is, wat is een belangrijke episode uit Erik Schilps eigen geschiedenis? Ik ben benieuwd. Mooie uitzending. Frank Dumosh, huisgenoot Frank Dumosh. Erik, stel je, je maakt het museum van je eigen leven. Uh, uh, welk onderdeel krijgt de grootste zaal? Nou, de, de, volgens mij is mijn leven totaal ongeschikt uh, uh, om in een museum uh, uh, te plaatsen. Waarom? Om, omdat ik denk op het moment dat je een museum over geschiedenis maakt... dan moet je een gezonde afstand hebben tot het gebeurde. En dat moet je zowel hebben als, als maker. Hè? Dus in mijn geval zou ik een museum over mijn leven niet maken. Misschien over iemands anders leven wel. Maar het is denk ik ook te recent. Hè? De, de vraag die wij ons veel stellen binnen het museum... is waar begint dat verhaal van Nederland? He, beginnen we... Echt bij die hunnebedden? Of gaan we wat later beginnen? Uh, je kan natuurlijk zo ver teruggaan als je wil, maar heb je dan veel te vertellen? Moet je dat niet gewoon vertellen daar waar die hunnebedden staan? En wanneer hou je op? Het is voor je eigen leven. En, nog moet je bij bij Balken ophouden? Ja. Of je, want dat, daar zitten we nog middenin. Hè? En het belang van die gebeurtenissen, dat, dat de moord op Pim Fortuyn belangrijk was in onze geschiedenis, dat kan je denk ik nu wel vaststellen. He, dus dat zou wel een punt zijn wat je nog kan behandelen. Maar wat er nu gebeurt, dat, dat, dat weten we nog niet. Het nee. kan zijn dat er volgende week iets gebeurt wat zo groot is... dat alles wat er tot nu toe de afgelopen paar jaar is gebeurd... overschaduwd wordt. Dus je, je moet daar... Je moet een je moet daar afstand uh, uh, van nemen. Ja, maar tot ik... je eigen leven is het natuurlijk moeilijk afstand nemen. Ja. Maar desondanks, als je, als je nu terugkijkt op die, wat is het, uh, 45 jaar, 46 jaar? Nou, 44. Ja. 44, ja. neem me niet kwalijk. Ja. Als je terugkijkt op die 44 jaar, uh, uh, wat, wat is dan een episode waarvan je zegt... ja, die, die heeft indruk op me gemaakt, die is belangrijk geweest in, in de vorming van wie ik ben? Nou, ik ben, ik ben nadat ik in Leiden heb gestudeerd, ben ik gaan reizen. Ik heb Nederlands gestudeerd. hè? Nederlands en wijsbegeerd. En, en, en ben ik gaan reizen. En uh, ben ik eigenlijk op de bonne voor je met een rugzak. Eerst naar Rusland, of toen nog de Sovjet-Unie. En, en ben ik echt, echt gaan reizen en um, in mijn eentje, met een met niks. Uh, en we gaan werken waar ik kon. En dan weer verder reizen. En heb ik echt heel Europa. En, door de Midden-Oosten, Zuid-Amerika. En dat was wel een periode waar ik meer geleerd heb... dan in de hele periode op de universiteit. Dus echt werken, zien waar je terecht kon, overleven. Maar tegelijkertijd heel veel mensen leren kennen. Want als je alleen reist, dan leer je toch heel veel mensen kennen. Slapen waar je kunt, vaak bij mensen thuis... waardoor je ze nog beter leert kennen. Nou, dat was wel echt een hele bijzondere periode. Ja. Waardoor je ook realiseert dat het leven echt vele malen interessanter is als je meer mensen kent die anders zijn dan jij... dan als je van tevoren verzint hoe je het allemaal zou willen hebben. Dat is eigenlijk de periode geweest waar je nu nog steeds de vruchten van plukt? Ja, elke dag. Ja, want je, je, je leert daar heel erg snel schakelen. Je leert omgaan met allerlei onzekerheden. En je leert er ook dat, um, dat, dat de manier waarop jij denkt dat dingen uh, gedaan moeten worden... dat dat echt maar één keuze is en dat ze ook... He, er zijn meer wegen die leiden hmm. tot, tot, tot Rome. Nou, ja. dat is zeker waar. Ik bedoel, er zijn echt heel veel manieren om een probleem op te lossen... om met mensen om te gaan, om een doel te bereiken. Ja, en dat kwam nu ook handig uit de laatste jaren. Want als directeur van het Nationaal Historisch Museum... heb je nog alles wat moeten schakelen... En heb je je doelen ook nog alles moeten bijstellen. Um, op welke manier je dat gedaan hebt, daar gaan we straks over hebben. Maar eerst de, de meer concrete plannen. He. Vandaag die housewarming daar in die Zuiderkerk... die tijdelijke locatie van jullie museum. Um, eerst maar eens even... als het naartoe gaan? Wat, wat kan ik daar nu zien? Nou, op dit moment nog niet heel erg veel. We hebben nu net de verhuizing achter de rug. We, wij houden daar kantoor. Dus mensen zijn er aan het werken. En in ieder geval iedereen ja. spreken. Ook boeiend, maar dan ga ik niet voor naar een museum. Nee, dat, dat is, dat is uh, terwijl je natuurlijk echt informatie wil ja. over iets. Want onze conservatoren zitten daar ook. Dus maar je kan kunnen... binnenlopen en zeggen, ik wil meneer Schiller even open, spreken. Het is een openbare ruimte. En als ik er ben en ik zit niet in een vergadering, dan ben ik natuurlijk altijd uh, aanspreekbaar. Mm -hmm. Dat is bijzonder uh, voor een museumdirecteur. Nou, dat, dat, maar dat vind ik ook belangrijk. Ook bij het Museum heb ik altijd geprobeerd. Daar vergaderden wij... Dat je met. je voor uh, het in een kruisje. Ja, daar heb ik ook altijd geprobeerd om ook managementteamvergaderingen op zaal te doen. Dat, al, dat bezoekers ook gewoon konden aanschuiven en konden meepraten. Ja. Uh, als het niet al te vertrouwelijk was. Uh, omdat je daarmee ook laat zien hoe zo'n museum um, bestuurd en gerund wordt. Hè. Dat is ook vaak... Niet, niet duidelijk voor mensen. Maar eh, op dit moment staat onze automatiek er. We hebben een grote vebomuur met historische objecten Die stond toch eerder in het Amsterdamse Historisch Museum? Ja, en die is ook in Twente geweest. En die gaat hierna naar uh, Flevoland, uh, naar het Nieuwland Erfgoedcentrum. Uh, en die, gaat, die reist zo het land rond, maar die staat nu eventjes uh, voor en hoe, hoe een revisie. visie. Hoe moet ik me die automatiek voorstellen? Nou, nou ga naar de gemiddelde febo en, en denk aan een Muur en dat, dat die had formaat. En wat zit er dan allemaal in die in die hokjes? Nou, er zit echt van alles in. Je moet er zitten tinnen soldaatjes in, en dan wordt het verhaal verteld ook van Prins Maurits, die zijn, die zijn veldslagen plande op een tafel en daar tinnen soldaatjes voor liet maken. Maar er zit ook een kernwapen-nee-button in. Er zit een, uh, uh, er zit een kussend uh, uh, homo-stelletje, weet je wel van, van dat dat dat ja, ja, ja. dan verkocht wordt. Um, uh, er zit een, een pistooltje in, wat het verhaal vertelt van een, een meneer die een krant had. Um, um, en die vond dat socialisten in het begin van de Eoten of de eind vorige te vaak in elkaar geslagen werden. En uh, die moesten zich dus wapen. Ze had een Sinterklaas cadeau bedacht dat je dus een revolver kocht. Uh, de man is later oprichter geworden van de, de, de, de Nationaal. Uh, um, wat is het dus de sociaal? De, de, de, de voorloper van de PVDA. Mm -hmm, mm -hmm. Um, nou, er zijn er dus heel veel van die kleine objectjes. Die je overal tegenkomt waarvan je denkt van, oh ja, wat was dat? Het kwartje van Kok zit er ja, bijvoorbeeld ja. in, maar ook een VOC-munt. En dan kan je eruit halen, daar zit dan een kaartje bij, wat, wat de historische waarde van dat object is. En dat doe je al, dat gaat allemaal digitaal met een kaartje met een chip erin, een soort chipkaart. Ja. En die chipkaart kan je dan vervolgens voor een televisie houden en dan krijg je ook nog eens een filmpje over dat object en de geschiedenis van de tinnen soldaatjes of de kernwapenbutton of het kwartje van Kok. Dat is natuurlijk heel speels, want die automatiekwanden, dat is ook iets typisch Nederlands. Ja. Uh, ik zie nergens anders in nee. de wereld automatiekwanden. Hier ja. Uh, wat, wat is het favoriete uh, uh, uh, item van de bezoeker tot nu toe geweest? Het, het pistool. Ja? ja? De revolver. En hoe komt dat? Weten jullie dat? Nou, dat heeft voor een heel groot deel ook te maken natuurlijk... dat je, als je er iets uit had, dat je ook denkt... ik wil iets voor mijn kinderen of ik wil iets voor thuis meenemen. Er zijn natuurlijk heel veel kinderen die dolblij zijn met een speelgoedpistoolje, ja, ja, ja. Dus dat doet het heel goed. Uh, um, maar de soldaatjes doen het ook goed. En we hebben ook bijvoorbeeld een, de cordu corduroy erin zitten. En dat vertelt dan het verhaal van de veranderende... Uh, kleding, uh, mores in de politiek. De kortengrooi de, de, de pakken van Jan Schäfer... en de spijkerpakken he, van de, de politici... in de eind jaren 60, begin jaren 70... waar je, waar je zag dat, dat de hele mores rond kleding veranderde. En ja, en ook een symbool voor democratisering. Ja, ja. Ja. Ja. Die automatiek is te zien bij jullie in de Zuiderkerk... maar er zijn nog veel meer plannen die jij gepresenteerd hebt uh, vandaag... op de housewarming. Nou ja, wij, wij gaan dit jaar twee grote publieksprojecten in het land uh, um, loslaten. Uh, die hebben allebei te maken uh, met, uh, met twee verschillende manieren... waarop je geschiedenis kan ontsluiten... Uh, Eén daarvan is aan de hand van locaties. We hebben vorig jaar 45 locaties aangekondigd waarmee we gaan beginnen. Bijzondere plekken, in dit geval met een thema land en water. Volgend jaar krijgen we weer een ander thema. Zo proberen we elk jaar 50 plekken daaraan toe te voegen... die van historisch grote waarde zijn. En daar gaan we een, een, een, een herkenbaar merkteken uh, neerzetten... wat je kan scannen met je telefoon. En dan krijg je... Hans Goedkoop gaat je vertellen... eventjes, heel kort, wat het belang van die plek is. En vervolgens krijg je allerlei keuzefilmpjes... Over die plek. Dat zal een interview zijn met iemand die even een minuut wat bijzonders vertelt. Het kan historisch veel materiaal zijn als dat nog beschikbaar is. Het kan ook een gesprek zijn met een buurtbewoner die daar hele bijzondere herinneringen aan heeft. En noem eens een paar van die plekken waar, waar je zo'n merk tegen kunt vinden. Waar je nou, ook die verhalen kunt oproepen. Nou, in de eerste lichting hebben we dat heel erg dus met het thema van de, van de afgelopen week van de geschiedenis, land en water. Dat, dat is bijvoorbeeld de Afsterdijk, uh, maar dat is ook de Brandbierbrouwerij. Uh, dat is uh, uh, Graf de Rijp, de, de, de walvisvaart. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, uh, maar ook de, de polders. Uh, um, dat, zijn, uh, dat is Aanen, uh, waar ooit de slag bij Aanen... Waar uh, ligt uh, Aanen? Nou, dat, de, dat, dat ligt. Uh, in over, volgens mij is het net over Rijssel, maar het ligt op de grens met Drenthe. Uh, en er is een hele belangrijke veldslag uh, heeft daar plaatsgevonden. Maar het vervelende was dat iets moeras, zoals veel, veel ja, uh, of, ja. Veen. Ik wil een wegzakken als met, soldaat. En, en hele, er is een heel leger echt, echt, waar? echt verdwenen in het, in het veen, in het moeras. En, en dat, dat is echt een belangrijke historische moment geweest... Wat, waar niks meer van te zien is. Nee, nee, en wat ook niet zo heel... Althans, ik kende het verhaal niet. Des te meer reden natuurlijk om daar aan, ja, ja, ze aan ja, te besteden. Bartlehiem zit er ook bij, maar ja. dat is weer om andere redenen. Bij sommige mensen heel bekend, bij anderen misschien weer wat minder. En zo zijn er heel veel verschillende plaatsen... Uh, in Nederland, in elke provincie, zijn er ook een aantal in het buitenland. Eén in Suriname, uh, Manhattan zit er ook bij en Saba ja. als hoogste punt. Want daar hebben we ook uh... onze historische sporen nagelaten natuurlijk. Precies. Dat, dat is het ene project waar jullie volop inzetten. En het andere is, is, is, is de lancering project? van de portrettengalerij. Wij gaan een, een nationale portrettengalerij beginnen. Dat betekent dat wij ook aandacht gaan vragen voor het feit dat de geschiedenis verteld kan worden... aan de hand van personen, het leven van personen... of de handelingen die iemand heeft, heeft verricht. Ook dat doen we weer thematisch, want je kan natuurlijk... alle beroemde Nederlanders of belangrijke Nederlanders... in één keer willen laten zien dat dat is natuurlijk veel te veel. We willen dit gaan doen op verschillende plaatsen in Nederland. En de eerste keer willen we beginnen met Nederlandse militairen en veteranen. Dus willen we portretten, oude schilderijen van belangrijke maar ook veel foto's van veteranen... van mensen die nu nog in het leger dienen... Uh, om aandacht te vragen voor de rol die Nederland heeft gespeeld... in de verschillende militaire episodes in onze geschiedenis. En waar ga je die portretten dan bijvoorbeeld tegenkomen? Nou, uh, uh, wat we heel graag willen... is dat op zoveel mogelijk uh, plekken waar heel veel mensen samenkomen... dus we zijn bijvoorbeeld nu aan het praten met de Nederlandse spoorwegen... om te kijken of we op de zoveel mogelijk stations ja. uh, dat kunnen gaan doen... zodat je ook als je zin hebt, al die stations langs kunt en dus ze ook allemaal kunt zien. Uh, maar er zijn natuurlijk ook portretten die wat meer bescherming nodig hebben... die je niet zomaar... Hein, foto's die kunnen nog wel eens ergens tegen. Uh, of daar kan je nog een afdruk van maken op een banier. Of maar een een bijzonder een... schilderij, maar een dat bijzonder schilderij kan je dat niet doen. Dus daar zullen we dan weer plaatsen die wat meer bescherming bieden uh, voor kiezen... Maar dan krijg je dus op verschillende plaatsen... en overal in Nederland kan je in ieder geval een deel van de portretten zien. Maar als je zin hebt, kan je ook een speciaal kaartje kopen... en dan naar allemaal gaan over een periode van een paar maanden. Maar het klinkt een beetje alsof uh, uh, nu wij niet naar jullie toe kunnen komen... omdat er geen fysiek gebouw is. Ja, je hebt nu die tijdelijke uh, locatie, maar er is geen fysiek echt museum nog. Komen jullie maar naar ons toe. Nou, zelfs beide projecten... Uh, zelfs als we nu al een gebouw zouden hebben... waar we open zouden zijn voor publiek... Dan zouden we deze projecten nog steeds op die manier gedaan hebben. En dat heeft een reden. Kijk, de, de, het oude, traditionele 19e-eeuwse museum was natuurlijk primair um, in een gebouw, omdat het beschermd moest worden. Uh, en vaak is dat nog steeds het geval. Ja. Je kan niet zomaar de deuren opengooien, want het gaat om heel kostbare spullen. Je kunt de nachtwacht niet op het Centraal Station van Utrecht neerzetten. Nee, was het maar zo. He? Want dan konden meer mensen ervan genieten. En dan hoefden ze daar ook niet voor te betalen. Maar dat kan nou eenmaal niet. Dat, dat, dat moet klimaat beheerst en het moet veilig opgeborgen zijn. Maar um, tegenwoordig hebben we natuurlijk een heel andere uh, uh, perceptie... van wat een museum is. Ja, ik ga ja. jou niet een, alleen maar mooie dingen laten zien. Ik wil jou een verhaal vertellen. Een verhaal vertellen wat er achter dat ding zit. En uh, dat kan ik je overal vertellen. kan ik je hier vertellen... He, wij werken dus ook... We gaan bijvoorbeeld met Klokhuis... Gaan wij beginnen dit jaar met vijft, ja voor, voor, voor jongeren, voor ja. kinderen... vijftig eh, afleveringen... elke aflevering over één kanonvenster. He, want hoe Uit bereik kanon van je, de Nederlandse geschiedenis. Precies. Hoe bereik je mensen? Dat is ook via de televisie. Maar je bereikt ze dus daar waar ze zijn. En als ik eh, mensen wil bereiken... dan ga ik eerst denken, nou, waar zijn ze? Voordat ik ga denken, nou, laat ik proberen... om ze allemaal in de bus, de auto of de trein te krijgen... om ze naar het museum te halen. Ja. Toch, toch denk ik dat dus jullie nog steeds dat gebouw nastreven. Ja, absoluut. Omdat dat dan ook weer een functie heeft naast de, de geschiedenis die ter, plek, ja, ter plekke wordt verteld. Want inderdaad, je hebt gelijk. Het verhaal over de afsluitdijk klinkt nergens mooier en is nergens interessanter dan op de afsluitdijk. Precies. En dankzij de moderne technieken kan dat verhaal daar nu ook verteld worden. De, er zijn overal initiatieven die oppoppen. Uh, op als mm -hmm. het gaat om kunst en, en uh, nieuwe media. Google bijvoorbeeld lanceerde gisteren een nieuwe uh, online dienst... Google Art Project. Ja. 17 uh, grote musea doen daaraan mee, waaronder het Rijksmuseum in Amsterdam. Ja. Zalen in die musea zijn gefotografeerd en op internet gezet. Luister even mee naar een fragmentje uit het NOS-journaal van gisteren. Rondlopen in de zalen van 17 grote musea, thuis achter je computer. De beste musea in de wereld bezoeken zonder op reis te gaan, zoals het Louvre de Metropolitan en bij die 17 grote musea... horen ook het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum in Amsterdam. En de organisator van dit project is Google. In elk deelnemend museum heeft Google één kunstwerk gekozen... dat gefotografeerd is in een resolutie van 7 miljard pixels. Voor het Rijksmuseum is gekozen voor, hoe kan het anders, de Nachtwacht. En dat is lekker inzoomen tot je haast hoogtevrees krijgt... van het relief in de verfklodders en je ziet meer dan ooit in een schilderij dat je dacht te kennen. Wat vind je van dit uh, initiatief? Ja, Dit zijn ontzettend belangrijke initiatieven... om te laten zien dat, dat, dat uh, perceptie en de manier waarop je naar een object kijkt... Uh, dat het heel erg kan verschillen. He, als je voor de nacht wat staat en je moet de gepaste afstand bewaren... die nou eenmaal uh, van toepassing is in een museum... dan zie je dat plaatje. Uh, en dat is, dan, dat is bijzonder... Het is niet het mooiste werk van Rembrandt, maar het is wel het meest bekende werk. En euh, nou, dat, is, dat is fijn. Maar ik heb dit gisteren gedaan bij de Nachtwacht. En het is inderdaad zo dat als je daar naar kijkt, dat je echt details ziet die je nooit met het blote oog op die afstand kan zien. In alle gevallen, wat, het, wat er ook van gezegd moet worden, is dat, en dat is natuurlijk waar wij proberen dat gat te vullen, is het: het laat alleen een plaatje zien. Wat is het verhaal achter dat plaatje? Wie zijn die mensen? Hoe leefden die mensen? Wie is dat meisje? Um, dat kan je wel te weten komen, dat weten we allemaal... maar dat is een verhaal wat, je, wat erbij hoort. Nu zie je alleen inderdaad die, die verfklotter rechtsonder... Heel, heel mooi en duidelijk in beeld. Maar waarom uh, Rembrandt daar een streekje meer heeft gegeven... om een bepaalde uh, figuur uit te lichten, dat weet je niet. Nee, dat, en, en uh, dat is natuurlijk ook alleen maar weer interessant... voor de, voor de kunsthistoricus of voor de geïnteresseerden. Uh, maar maar het, het, de sociale context van dat werk, wat natuurlijk ook heel bijzonder is... He, dat, dat, dat, dat bepaalt... En dat, dat uiteind... verhaal zouden jullie willen vertellen... in het uh, Nationaal Historic Museum? Ja, of het nou over dat werk per se zouden doen. maar We zijn nu bijvoorbeeld bezig uh, uh, uh, met de anatomische les... een ander vrij bekend mm -hmm. werk uit onze geschiedenis... en daar willen we uh, dit jaar een, een digitale tafel maken... waarbij je die anatomische les terugziet... en waar je daar zelf op aan het werk kan... Um, maar waar je dus voornamelijk de, de, de, de visie die mensen hadden... in een bepaalde periode over het menselijk lichaam tegenkomt. Het verhaal vertellen van hoe wij met ons lijf... en hoe we daartegen aankijken en hoe wij dachten dat dat functioneerde. Mm -hmm. Want dat, er is heel veel interessante dingen over te vertellen. Natuurlijk. De medische kennis die we nu hebben, die is natuurlijk redelijk recent. Vroeger hadden we daar hele vreemde ideeën over. Althans, dat vinden we nu. Toen... Uh, dachten we daar anders over, maar dat is ook een verhaal wat je wil vertellen. Hè? Als ik jou zo hoorde is uitleggen en begrijpelijk maken... en, en, en toegankelijk maken het grote streven van het, van het Nationaal Historisch Museum. In welke uitingsvorm dan ook? Ja, nou, het is het vertellen van verhalen. Uh, uh, je ja, hebt natuurlijk, nee, ja, dat is je kort hebt... samengevat, ja, klopt. Het is het, het, het, <coughs> um, uh, de oudste vorm van, van geschiedschrijving is... Is een orale traditie mm -hmm. waarbij één uh, generatie op de volgende generatie overbracht in verhalen. En dat konden zijn, dit is er gebeurd, maar het konden ook geromantiseerde verhalen zijn met bepaalde archetypische uh, figuren. Maar dat, dat is een, de wat vind ik belangrijk, dat vertel ik aan de volgende generatie. Ja, dat is in die verhalenvorm. Of het ja. nou Chaucer is. Of de, dus dat gaat heel ver terug. En het is ontzettend belangrijk om te realiseren... dat als je wil dat de nieuwe generatie iets onthoudt... van waar wij vandaan komen, wie wij zijn... dat als je dat doet in de vorm van een verhaal... dat ze waarschijnlijk makkelijker onthouden... dan als je dat alleen maar doet... Hè, dat moet je ook doen... maar alleen maar doet aan de hand van hele mooie spullen. Ja, maar moet dat verhaal ook met name in Nederland verteld worden... omdat dat historisch besef, omdat die historische verhalen... anders misschien wat ondergesneeuwd dreigen te raken... Nou, ja. Heeft Nederland behoefte aan een Nationaal Historisch Museum... om, het, uh, uh, om de kennis van die nationale geschiedenis uh, uh, op peil te houden? Of kunnen we ook op andere manieren die geschiedenis leren kennen? Nou, Dat kan zeker op andere manieren. Het moet natuurlijk primair in het onderwijs gebeuren, zou ik denken. Of thuis, aan de keukentafel, tijdens het eten. Of... Uh... Ik uh, bedoel, wij zijn zeker daar niet uniek in... maar bijna het voltallige Nederlandse parlement vond dat dat museum er moest komen. Ze hadden daar, denk ik, goede reden voor. Ja, als, als, zijn... als, als uh, uh, reactie ook op die kanon die gepresenteerd is... en die heel veel positieve reacties heeft Ik uh, denk uh, dat er ook uh, heel veel mensen dat hebben, daarvoor hebben gestemd... als reactie op het feit dat er nog steeds mensen zijn... Uh, die denken dat Napoleon heeft geleefd voor Willem van Oranje ja, ja, ja. uh, ja. Bedoel, Ik heb, bedoel, het is verbijsterend wat je af en toe hoort. Uh, en hoe, hoe, hoe weinig we weten... En ja, je kan zeggen dat is helemaal niet belangrijk... want het ga, daar gaat het leven niet over. Maar, maar de, de worteling die je hebt in de wereld waar je geboren bent... waar je opgroeit en waar je werkt en leeft... Uh, die is wel heel erg belangrijk, zeker in een wereld... die steeds groter wordt door middel van alle media... die je elke dag krijgt toegediend. En je kan wel zeggen, ja, ach, weet je, die ontstaansgeschiedenis van Nederland... wat doet het ertoe, gisteren op pagina drie van de NRC staat er een prachtig stuk over... een Amerikaanse hoogleraar die onderzoek doet naar de akte van verlating... omdat dat echt een, een van de stukken is die de inspiratiebron is geweest... voor de Amerikaanse ontvankelijkheidsverklaring... Mm -hmm heel bijzonder stuk. Wat is de akte van verlating? Ja, dat, is onze, dat, dat is in feite onze onafhankelijkheidsverklaring. Onafhankelijk hè. van Spanje. Uh, dat is, dat, dat, dat, er zijn verschillende stadia geweest natuurlijk uh, in dat hele proces. Maar dit is het moment dat wij zeggen van... en dat was de eerste keer dat dat echt gebeurde... Philips II is niet langer onze voorstel... want hij is niet capabel om ons uh, te regeren. Nou, dus dat was de, de troon was verlaten mm -hmm. op dat moment. Um, dat, dat, uh, dat is uniek. Niemand die dat weet... Uh, de officiële vieringen die wij hebben, dat is koninginnendag. de er, er wordt ontzettend gehost en gedanst als Oranje wint. Ja. Uh, uh, en ook als Oranje verliest. En dat moet ook allemaal gebeuren dat is allemaal heel erg belangrijk. Maar het feit dat er echt hele generaties zijn geweest... die hebben niet omdat ze nou alleen maar de vrijheid wilden... om te handelen met wie ze wilden, hè, want dat speelde zeker mee. Maar ook omdat er vragen... Uh, Werd gesteld over gewetensvrijheid, over, over, over godsdienstvrijheid. Nou, in deze tijd lijken me dat hele relevante issues. Bespreek ze, maar bespreek in de context van het, van het verleden. Hey, hoe kon het zijn dat zo'n aantal provincies die zo verschillend waren... toch samen de kracht vonden om zich te verzetten tegen zo'n machtige overheerser? Nou, heel eenvoudig. Um, je doet waar je zin in hebt, maar gezamenlijk gedraag je je dienstbaar en bescheiden... Dat is, dat is niet heel anders nee, dan wij nee, nu nee, eigenlijk. Nee. Doe maar normaal. Hè? Maar dat is ook het mooie He? van, de, van de geschiedenis. Hè? Je, de, je kunt ook heel veel leren van die geschiedenis... en je ziet ook terugkerende patronen... maar die moet je wel leren herkennen, wil je daar baat bij hebben. Ja, en, en, en, en, en een, een historicus, een purist, uh, historicus... die zal misschien zeggen, niets is te vergelijken... alles heeft zijn eigen ding. dus is allemaal waar. Uh, je kan natuurlijk ook, als je een bepaald verhaal wil vertellen... Um, kan je iets minder puristisch zijn en zeggen... kijk, daar zitten toch een aantal grote lijnen in die je kan volgen. Uh, wij zijn toch echt een ander volkje dan de Denen en uh, dan de Fransen. Ja, en, dat, en vandaar dat... ook dat dit volkje recht heeft... op een eigen nationaal historisch museum... zoals dat er in Duitsland al lang is, hè? de Haus der Geschichte is dat. Ja. Um, we gaan straks verder met elkaar praten, Erik. Erik Schilp, een van de directeuren van het Nationaal Historisch Museum. Uh, over, over de recente gebeurtenissen rondom het museum. Maar ook over de plannen die jullie met een uh, daadwerkelijke locatie straks hebben. ik heb ook muziek meegenomen waarvan ik nog niet weet... of je al een plaats in de Canon verdient uh, of in jullie museum. Muziek van Wouter Habel, wel een hele goede Nederlandse zanger trouwens. Uh, waarom juist van hem? Nou, wij, een van de dingen die wij ook doen is het Nationaal Concert. Ik vind dat de beste van de Nederlandse muziek... ook gratis toegankelijk moet zijn in de openbare ruimte. We hebben in Arnhem een prachtige uh, Tweede Pinksterdag... In Sonsbeek toch? Uh, uh, uh, een concert gegeven in Sonsbeek... Uh, uh, met leden van het Concertgebouworkest... die samen met Wouter Hamel... Oké. Okay. fantastisch. Het was stamvol, er waren duizenden mensen. Het was picknick, het was helemaal fijn. Uh, Komt dat dit jaar ook weer? Dit jaar komt het er weer. Het komt maar niet in Arnhem zeker? Nee, maar dat was ook, het was ook altijd de bedoeling dat Atat ook okay. zou reizen. Want je wil natuurlijk ook weer daar naar de mensen toe. Dus dit jaar is het in Utrecht in het Park. En wie doen we mee? Uh, dat, ga, dat, dat gaan we nog uh, vertellen, maar dat is ook... Uh, ah, één een... naam. Nou, het, het is weer klassiek en weer modern. Maar we gaan een dat even... Nee, nee, dat komt, dat gaan we nog vertellen. Maar het, is, het zijn zeker namen die iedereen kent. Wouter Habel, vorig jaar was hij erbij in Arnhem. crazy they'll say i didn't try when all i really want right now is to keep you Take me, try to walk away, but here it comes to break me down, I'm struggling every day. You might think I'm crazy, you'll say I didn't try, but all I really want right now is to make you Walter see you once again. Meegenomen door Erik Schilp. Erik Schilp is een van de directeuren van het Nationaal Historisch Museum. Een museum met ambitieuze plannen, die voor een deel ook uitgevoerd worden. Maar ooit zou er ook een compleet nieuw gebouw uh, verrijzen. Maar ja, daar kwam ineens uh, verandering in... toen het nieuwe kabinet een streep door die rekening haalde een paar maanden geleden. Wat vond je daarvan toen je dat hoorde, Erik? Nou, het was, het was geen nieuws uh, voor mij. Het was uh, op het moment uh, dat de crisis uitbrak, uh, was het eigenlijk al duidelijk... dat, dat die, die pot geld die voor dat gebouw gereserveerd was... dat die onder druk zou komen te staan. Um, dan hing het er natuurlijk heel erg vanaf wat voor soort coalitie... wat voor soort kabinet we zouden krijgen. Maar toen vrij duidelijk werd dat dat een, een, een coalitie overrecht zou worden... Uh, met toch belangrijker en, en grotere... Um, plannen op het gebied van die bezuinigingen. Uh, hogere bedragen in ieder geval. Mm -hmm. um, ja, Toen uh, was vrij duidelijk dat het heel erg uh, moeilijk zou worden. En dat was eigenlijk de, de waren er twee vragen. Wordt het hele museum gewoon weggestreept? Ook alle activiteiten? Gewoon het hele initiatief van de baan? Of gaat het alleen om het gebouw? En um, ik moet zeggen dat het een tijd erop leek... dat er gewoon het hele initiatief uh, eraan zou moeten geloven. We hebben daar heel hard voor gevocht om dat niet te laten gebeuren... Um, en dat, um, dat is gelukkig ook niet gebeurd. Maar het gebouw werd geschrapt. Ja. Uh, hadden jullie niet eerder je kans moeten grijpen? Want er is lang gesteggel uh, geweest. Hè? Moet ja. het nou naast het Openluchtmuseum ja. uh, komen in Arnhem, ja. Of moet het aan de Rijn komen ja. naast die John Frostbrug? Ja. Als jullie meteen hadden gezegd... ja doe dan maar bij het Openluchtmuseum... dan had het er nu misschien wel gestaan. Ja, maar kijk, ik ben ik, even heel erg uh, formalistisch. Hè. Wij zijn een onafhankelijke stichting. Ik ben daar uh, bestuurder van. Ik ben dus eindverantwoordelijk en ook aansprakelijk... Mm -hmm. En, um, en ik ben aangenomen omdat ik zakelijk goed kan managen. Dan ga je niet zeggen: doe dan maar. Nee, dan heb je wil marketing je. marketingmanager manager geweest in het verleden, je ja, hebt uh, films geproduceerd. Ik je een bedrijven gehad. Een ja. feest van... opgezet restaurants in Barcelona. D het, kan zo, het kan zo gek niet zijn. Maar, maar wat belangrijk is, is dat je niet. Um, in een situatie wil komen dat ze op een gegeven ogenblik zoveel duurder wordt of zoveel langer gaat duren. Of he. te weinig bezoekers. Uh, nou, nee, dat, bedoel, dat, dat, is, dat is ook niet fijn. Maar we hebben natuurlijk heel veel projecten van dit soort projecten in Nederland die steeds duurder worden. Steeds meer geld gaan kosten omdat het slecht gepland is. Je moet dit soort dingen goed plannen. En ik begin niet aan een project als ik niet zeker weet. Bijna zeker. He. Je mag best wel een beetje risico want Het moet verantwoord risico zijn dat je niet halverwege de belastingbetaler moet confronteren... met een dubbele rekening. En een of plek met naast het Openluchtmuseum zou een, uh, nou, uh, een onverantwoord zaten... risico zijn geweest. Dat vonden wij op een bepaald moment wel. En hebben uh... het niet alleen over de parkeergarage. Nou, dat was natuurlijk onderdeel van het probleem. Er zaten nog een aantal haken over, Maar die hebben we zeker Zijn die in samenwerking met het Openluchtmuseum... en de gemeente Arnhem, zijn die allemaal weggestreken. Daar hebben we oplossingen voor gezocht. Maar ja dat heeft een tijdje geduurd. En op dat moment kwam dat nieuwe kabinet. Ja. Dus je... Zagen jullie het, want je, je doet dat directeurschap samen met een collega... Hè? met uh, uh, Valentijn, Valentijn Bijvang. Ja. Um, zagen jullie het ook een beetje als een motie van wantrouwen? Nee. Nee, absoluut niet. Kijk, um, ik, ben, ik ben naast museumdirecteur ook belastingbetaler... en, en burger van dit land. En um, ik, zou, ik zou het echt heel raar gevonden hebben... als alle culturele instellingen onder druk komen te staan... als iedere belastingbetaler, iedere werkende persoon... en niet-werkende persoon, iedereen die in dit land woont... onder druk komt te staan door bezuinigingen... dat wij een pot met geld krijgen om een nieuw gebouw neer te zetten... terwijl er in heel Nederland nog heel veel gebouwen leegstaan. Dus je begrijpt eigenlijk uh, deze beslissing wel? Ja, met, met, ik denk dat er niemand in Nederland is die het niet begrijpt. Je hoeft het niet leuk te vinden, maar het zou echt... het zou een heel raar signaal... Uh, uh, ik heb ook in de kant op een gegeven moment... de vergelijking gemaakt met het Muziekcentrum voor de Omroep... een gevestigd, heel erg belangrijk onderdeel van ons culturele uh, uh, leven... Ja, als je, als je dat onder druk zet, maar wel weer een nieuw gebouw... uit de grondstand voor een museum... Ja, dat is niet te verkopen. Niet naar, naar het publiek, maar ook niet naar, naar het beleid wat je wil voeren. Dus ik, um, ik vind het natuurlijk heel erg jammer. Um, ik, ben, ik schrik er niet van. Ik denk... Er zijn ook andere manieren om dat gebouw te krijgen. Er zijn ook private investeerders die... die ja, kan... dat, dat is nu de volgende stap. Hè? Wil je ja. dat gebouw dan nu krijgen, zul je dat, dat uit uh, privaat geld... althans voor het ja. grootste deel moeten moet financieren. Maar mag ik je een vergelijking maken? In, in, in de 19e eeuw is er uh, een half eeuw ge, gesteggeld... over de oprichting van een rijksmuseum. Er is op een gegeven moment geld vrijgemaakt... 600.000 gulden. In 1866 zei de minister, nou sorry, we hebben geen geld meer hoor. Dus dat budget is ingetrokken. Het heeft vervolgens zes jaar geduurd voordat er weer toch weer geld uit de Rijksoverheid. En vervolgens is er begonnen met de bouw... en heeft dat nog heel veel voet in de aarde gehad. Dus het is drie bijna, jaar nog niet zo lang. Het een hele eeuw geduurd voordat het hele museum... dat denkt helemaal niemand meer aan. Want het is ook een magnifiek museum geworden. En ja. het is blij dat we het hebben. Uh, maar ook daar is op een gegeven moment... de overheid heeft gezegd, we doen het niet meer. En vervolgens is er in betere tijden met een andere club is er gezegd, we doen het wel weer. Maar Erik, hoe ga je dat geld nu bij elkaar krijgen? Want nu is het aan jou om dat museum er alsnog te krijgen. Ja. Uh, uh, en het is nog steeds crisis en mensen houden nog steeds uh, de hand op de knip. En uh, ja. het zal niet makkelijk zijn om zoveel geld bij elkaar te krijgen... Om, om alsnog een geschikte locatie te vinden. Want jullie hebben gezegd, van laten we eerst gaan zoeken naar een bes bestaand gebouw... Hè? Nou, kijk, als je, als in tijden van crisis ga je natuurlijk in, in eerste instantie zoeken... naar waar kan ik gewoon terecht. Paleis Soesdijk wordt genoemd? Dat wordt genoemd. Er is, door Groningen is het Groninger Forum genoemd. Er is natuurlijk het Scheringaamuseum. Museum. Is een heel mooie, hele mooie plek... met van zichzelf al een, een, een forse geschiedkundige betekenis. Ja, er zijn heel veel goede plekken... maar bijna alle plekken moet je behoorlijk investeren in een verbouwing... want het is niet meteen geschikt nee. voor bezoek. Paleis Soesdijk nee. is sterker nog, het moet gerestaureerd worden... en dat kost op zichzelf een enorme duit. Uh, maar ja, waar um, ga je al die duiten vandaan halen? Want je moet sowieso, zeg je, of, of nieuw bouwen of je moet renoveren. Ja. Uh, dan moet je de, de, de, de collectie nog uh, compleet maken. Je moet ja. het nog een beetje chic aankleden. Ja. Hoeveel geld heb je nodig, noem eens een bedrag? Nou, dat hangt heel erg af van de plek. Het hangt af hoe, hoe groot het is. Het hangt af wat je ambities zijn. Of je daar permanent gaat zitten, of je daar tijdelijk gaat zitten. Of je gaat huren, op je kopen. Uh, ja, maar, maar dat is ontzettend lastig om, om dat nu helemaal te schetsen. Wat belangrijk is... Maar hoe is, ga je het nee, maar, zullen miljoenen worden in ieder geval? Vele ja, tientallen miljoenen. De, ik bedoel, ja. Maar uh, waar ga je uh, dat vandaan halen? Nou, kijk, ik, ik geloof, en ik heb tot nu toe... Um, ik, ik, ik zal je een ander verhaal vertellen. Ik heb ooit toen ik bij het Zuiderzeemuseum kwam, vond ik dat er een link zou moeten worden gelegd met hedendaagse design. Omdat heel veel ambachten natuurlijk gewoon doorlopen in het hedendaagse die, Nederlandse design. Ik heb toen op een gegeven moment zes jurken gekocht van Victor en Rolf. Eh, belangrijke werken. Die heel erg teruggingen op de Nederlandse klededag, waar het Zuiderzeemuseum een belangrijke collectie had. Daar had ik niet de financiering voor. Ik, heb toen, ik ben toen in het diepe gesprongen en gezegd: ik weet zeker dat ik hier financiers voor vind omdat het zo ontzettend goed idee is. Ja, maar dat is ook Van Victor en Rolf die laat zich iets makkelijker financieren. Nou, dan een ik zal museum. je vertellen, dat is, dat, is, dat is natuurlijk goedkoper dan een museum, maar als objecten voor een museum en zeker voor een museum, als het zuid waren, dat de duurste dingen die in een hele lange tijd gekocht zijn. Hoeveel kostte kosten, zes juli van Victor en Rolf. Ja, nou dat zat je. Maar dat ga er maar vanuit dat je die dat je dat je die niet snel. Want dat zijn natuurlijk unieke stukken. Die zijn gebruikt op een catwalk. Dat zijn niet dingen die je in de winkel nee, nee, nee, koopt. Nee. Ik geloof dat als je de juiste plek vindt... daar een heel goed concept voor maakt en dat op een goede manier doet... en ik verwijs hiervoor naar de hermitage. Een goed idee, op een goede plek dan kan je uit de markt genoeg geld halen om daar een heel goed begin te maken. Want die hermitage is ook voor een groot deel uit particuliere middelen gefinancierd. Er zijn heel veel particulieren die daarin hebben geïnvesteerd. De loterij heeft daar belangrijke mate. Natuurlijk zijn er ook lagere overheden geweest. Maar als het een goed idee is, dan vind je dat geld. Dat moet je vanuit gaan. Ik geloof absoluut niet dat crisis per definitie betekent... dat iedereen de hand op de knip houdt... maar mensen zijn kritischer waar ze hun geld ja. uh, niet aan uitgeven. Maar kunt dat dus geldt nu... voor de burger, maar dat geldt ook voor de sponsor. Ja, Jij kunt dus nu als, als marketing manager uh, uh, van het museum op pad, als het ware... Hè? want dat, daar ligt voor een deel jouw achtergrond. Je hebt veel marketingwerk gedaan, dus de, die, die stil kun je lekker oppakken... om dat geld bij elkaar te krijgen. Je klinkt heel strijdvaardig... Heel... Uh, zelfbewust. Tegelijkertijd is er ook veel tegenwerking. Wim Pijbes van het Rijksmuseum zegt, ja, dat hebben we helemaal niet nodig... dat museum, want dat is er altijd. Dat zijn wij namelijk, het Rijksmuseum. Ja. Ja. De burgemeester, de oud-burgemeester van Arnhem uh, heeft een soortgelijke bewoordingen ja. uitgelaten. In de politiek wordt wat achter de oren gekrapt. Ik bedoel, ondanks al die, die ja. kritische geluiden... Uh, uh, Klinkt je alsof je zegt van: uh, ik, ik stap hier niet op voordat het museum open gaat? Ja, maar je noemt nu drie dingen waarvan de, de, de politiek is het laatste wat daar echt over gezegd is. In het de laatste debat hebben bijna alle fracties gezegd dat ze het belangrijk vinden dat dat museum er op een of andere manier komt. En dat ze uh, um, uh, belangrijk initiatief blijven vinden. Uh, daar dus, nou, dat... hebben er even geen geld voor over. Even dan terug naar, um, naar de kritiek van collega Pijvers. Dus ik begrijp het wel. Uh, maar er is in Nederland geen plek... waar het verhaal van Nederland integraal in zijn geheel verteld wordt. Ook niet in het Rijksmuseum. Sterker nog, het Rijksmuseum is dicht. En is dat... Um, ja, dat duurt even uh, voordat het weer open ja, gaat. Ja, maar goed, uh, als het open is... dan zal het heel veel doen aan Nederlandse geschiedenis... maar het zal ook daar niet... Het hele verhaal vertellen. En maar dat Eric, is onze. Is dat, rotwacht... je, is dat je motivatie dat je een, een plek wil creëren waar het verhaal van Nederland verteld wordt? Omdat Ik je vind... dat verhalen vertellen zo belangrijk vindt. Ik vind dat je, dat je ergens in Nederland terecht moet kunnen voor, voor dat verhaal van Nederland. In de juiste volgorde, in de juiste context. Met de juiste vragen en de juiste thematiek daarachter. Zodat je, als je de diepte in wil, dat ook nog kan. Maar je moet even he, dat, dat, dat idee krijgen. En dat moet gedaan worden. Uh, op een manier die past bij deze generatie jonge mensen... maar tegelijkertijd op een manier dat die niet... Soort voor de oudere generatie onbegrijpelijk wordt. Hè. Je moet gebruik maken van nieuwe technologie, van nieuwe media. Mijn ouders van de 80 moeten er ook van kunnen genieten. Nou ja, die het is, geen mobiele het telefoon is een hebben. nationaal museum. Hè. Het is niet een museum voor, voor mensen die een iPhone hebben. of mm, voor jong hip. Uh, niet voor mensen die van gamen houden. Maar mensen die van gamen houden moeten er wel kunnen gamen. En mensen die een iPhone hebben moeten er wel pr profijt van hebben. Maar... Het, het, moet dus een, een veel, het is een, een moeilijk, moeilijke opdracht. Mm -hmm, maar het is mm -hmm. niet zo dat het, al, dat het er al is. Anders Hoe zou het ook je niet. Hoe jezelf, Erik? Nou, dat is een goede vraag, natuurlijk. Ik, de, de, de, je, moet, je moet ook nooit aan een dood paard gaan sjorren... Want dat is zonde van je, van, van je energie. Uh, maar je moet ook. Uh, herinneren dat in dit land dit soort processen vaak heel lang kunnen duren. Het Rijksmuseum was bijna een, een eeuw dat dat heeft geduurd. Mm -hmm. Het Haagse gemeentemuseum, 1888 hebben ze het bedacht... in 1918 heeft eindelijk de Haagse gemeenteraad besloten... dat het moest worden gebouwd en pas in 1932 is men begonnen met de bouw. Maar volgens mij heb je um, niet zoveel geduld. Nou, dat hoeft ook niet meer in deze tijd, want kijk naar beeld en geluid... dat was natuurlijk ook een oud idee, maar toen het Die eenmaal begon... Ja. toen stond het er ook vrij snel... Um, Nee, maar als er perspectief is, ga je door. Als er geen perspectief is, dan moet je ermee op. Dat perspectief is er nog steeds voor jou? Dat perspectief is er zeker. Want anders zou ik hier eh, niet met zoveel enthousiasme kunnen praten. Want ik ben geen acteur. Want maar, het, het, ja. als je naar jouw carrière kijkt... Eh, we zullen niet helemaal tot in details treden... maar zo om de twee, drie jaar wissel je van baan. Je bent eh, bij het Zuiderzeemuseum directeur geweest. Daarvoor was je artistiek directeur van het eh, Diagilef Festival. Nou, niet artistiek. Of zakelijk ja, ja, ja, directeur, ja. In Groningen, het, het, ja. het grote festival in Groningen. Eh, daarvoor zat je in Barcelona... Eh, clubs en restaurants en cafés te ontwikkelen. Dus je bent iemand van, van, uh, uh, uh, van kort doen. vlammen en dan weer naar de volgende nou, Nee, uh, niet kort vlammen. Ik ben, ik ben echt iemand die uh, die concepten wil bedenken en ze wil realiseren. Maar hey. je zit nu al drie jaar bij dat Nationaal Historisch Museum. Ja, maar we Man, zijn dat dus, wordt saai. Nee, maar het is ook een heel erg groot project. Hè. Uh, bij het Zuiderzeemuseum was het... hoe krijgen we dit museum, wat heel belangrijk is... ook in de nieuwe eeuw, hoe, krijgen we dat hoe kunnen we dat laten aansluiten op, op moderne ontwikkeling? Krijgen we meer bezoek? Nou Op een gegeven moment heb je een concept bedacht... en dan moet je het ook overlaten. Ik zou daar met veel plezier nog drie jaar gebleven zijn. Toen dit langskwam, dacht ik, dat is een hele mooie uitdaging. Mag maar tenslotte, ten is... slotte, eh, ja. Erik, de stelling aan... dat jij daar niet weggaat bij het Nationaal Historisch Museum... voordat je waar dan ook in Nederland op een mooie plek het lintje doorknipt... Nou, die, die, uh, uh, die, die, uh, die wetenschap ga ik niet een beetje aan. Uh, want je moet, je, moet, je moet nooit jezelf uh, beperken. Er kan van alles gebeuren, er kan van alles langskomen. Um, binnen of buiten Nederland. Um, maar je moet, zolang je ergens zit, moet je er vol voor gaan. En als, zolang er perspectief is en het spannend blijft... en het echt um, iets bijzonders kan worden... Ja, dan is de kans ook heel groot dat je blijft. En want... dat perspectief, dat zie je nog steeds. Ja, absoluut. Ik, ik, ik, zou, ik zou hier anders ook niet zo over kunnen spreken. Jij ja. Schilp, directeur van het Nationaal Historisch Museum. Dankjewel dat je hier wilde zijn vannacht in Kaasloona. Heel graag Morgen gedaan. weer op pad voor het museum. Absoluut. Geld bij elkaar schapen. Daar gaan we heel hard aan werken Waar weer. Waar gaat dat morgen gebeuren? Nou, ik heb morgen heel veel afspraken in Amsterdam. Dus dat is op zich wel, uh, wel makkelijk. Dan nou, uh, hoef ik niet heel ver te fietsen. We hopen dat de spaarpot langzaam volkomt morgen ja. te beginnen. Ja, dankjewel. Ja, u wilt het gesprek nog eens terugluisteren. Dat kan, uh, dan kunt u zich uh, abonneren op onze podcastservice... via casaluna.ncv.nl Ja, en in het volgende uur ben ik heel benieuwd... of u wel eens deel bent geweest van een historische gebeurtenis. En hoe u dat eigenlijk heeft ervaren. Was u bij de trouwerij van Willem-Alexander en Maxima? Of zag u misschien de rookbom gegooid worden... Bij de trouwerij van Beatrix Sinklaus. Misschien heeft u herinnering aan de watersnoodramp... of aan de vuurweekramp in Enschede. Of misschien wel aan die ene dag, aan 5 mei 1945. U en de geschiedenis. Daarover praat ik graag straks met u verder. 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. En kazaluna.ncrv.nl, dat is ons mailadres. Tot zo. Ik, ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. En jij. NCRV.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 Uh, goeiedag, uh, dames en heren. It's Toon Sporenberg hier, Radio Bergijk. Uh, maar ja, dat hoef ik eigenlijk u helemaal niet te zeggen. Uh, u zult misschien denken. Uw gastheer, Toon Sporenberg. Uh, hoor ik uh, Peer niet? Nee, die hoort u niet. Die is gisteren na de zaagmanifestatie. Uh, ja, laten we zeggen. Nou, ik kan niet eens doorzakken noemen. Die is gewoon gaan tanken. En dan zeg ik nog netjes: echt gaan tanken. Dus die is er nu even niet. Uh, dus u moet het even met mij stellen, maar dat vindt u natuurlijk ook helemaal niet erg. Want uh, ja, wie is tenslotte de Enkerman? Dus ik begin met een gemeentebericht. Doorspolenberg Gemeentebericht uh, dames en heren, u weet het, natuurlijk, uh, ieder jaar is er een moment waarop uh, de gemeente uh, in ieder geval een poging doet om uh, uh, een uh, speld van verdiensten aan diverse bewoners van Bergrijk uh, te overhandigen. En dat kunnen zijn personen, verenigingen of instellingen, al dan niet woonachtig of gevestigd in uh, Bergrijk, kunnen worden voorgedragen uh, voor het predicaat bewijs van verdiensten. En aan deze gemeentelijke onderscheiding zit dus een speld van verdiensten uh, verbonden. En deze speld wordt dan bijvoorbeeld uitgereikt... wegens zeer bijzondere verdiensten. Uh, oftewel prestaties op sociaal-cultureel gebied, sportgebied... ...of een ander gemeentelijk terrein. En van bijzondere verdiensten is dan sprake als iemand een verantwoordelijkheid heeft gedragen... ...of een bekwaamheid heeft getoond die aanmerkelijk groter is... ...dan de gemeente uh, Bergrijk van deze persoon mocht verwachten. Of iemand die op uitstekende wijze werkzaamheden heeft gericht... ...waarbij de gemeente Bergrijk in zeer belangrijke mate gebaat is en waardoor de naam van de gemeente een positieve klank krijgt. Of het kan zijn uh, iemand alleen of samen met anderen, al dan niet in opdracht... die een zeer uh, uitzonderlijke prestatie heeft verricht... die voor de gemeente Rijk een uh, bijzondere waarde heeft. Nou, uh, ook dit jaar weer uh, geen speltjes. Dus, uh, de gemeente heeft er op een gegeven moment de regels nog aangepast... dat het iemand mocht zijn die, ja, die zich gewoon wel redelijk goed gedragen had het hele jaar of uh, iemand die uh, uh, ja, niet al te hinderlijk was voor de gemeente Bergeijk dit jaar. Maar uh, ja, de gemeente heeft toch de handdoek in de ring gegooid... en uh, niemand kunnen vinden. Dus uh, ook dit jaar weer, en dat is nu al het 17e volgende jaar... is de gemeente er niet in geslaagd om een persoon, een vereniging of instelling... al dan niet woonachtig of gevestigd in Bergeijk... dus het had ook net zo goed iemand uit Meppel kunnen zijn... Het is de gemeente niet gelukt om uh, zo iemand te vinden... Die, uh, ja, waardoor de gemeente Bergijk een positieve klank krijgt. Dus helaas, dames en heren, dit jaar geen speltjes van uh, verdiensten. Radio Bergrijk. Het radiostation voor Bergrijk. 25 jaar. Dames en heren... Uh, is dit uh, mijn kopstoot? Dat is uh, inderdaad jouw okay, kopstoot. Oké, dank wel. Laat hem je smaken, zou ik zeggen. Ja. Bij ons zit uh, iemand... Hij uh, heet uh, Henk Lauwers. De, ja. uh, Henk Lauwers was uh, vroeger... Uh, ja, gerenommeerd betonvlechter. Hij heeft ook diverse landelijke wedstrijden... betonvlechten uh, tot een goed einde gebracht. Ja, dat klopt. Dat zat hem vooral in de, de spierkracht. De, de enorme spierkracht die... Uh, Henk in zijn arm heeft, maar Henk had op een gegeven moment uh, sterk de neiging om. Ja, er is een met... leuke anekdote over. De, de, de, zeg maar. de bedrijfsarts van uh, vroeger van de betonvlechten, Ja. Die zei regelmatig tegen mij: Henk, uh, dat zijn geen spieren, dat zijn uh, stalen kabels. Ja, dat dus <laughs> ziet er ook uh, indrukwekkend uit, moet ik zeggen. Maar op een gegeven moment had jij daar uh, nou ja, een beetje je uh, bekomst. En stalen kabels? <laughs> daar... Ja, ja. Dat is wel mooi gezegd, ja. Maar op een gegeven moment had je een beetje je bekomst. Het zijn, zijn natuurlijk loop... gewoon spieren. Het zijn ja, geen echte staal. Dat zijn gewoon spieren. Ja, ja. Maar jij had dus je bekomst, zoals ik al zei. Want jij wou graag eens een keer met levend materiaal werken. Ja, mensen. Dat mensen. Mensen. vond ik, vind ik uh, fascinerend. fascinerend. Met, met, met levend materiaal werken. Ja. Hoe, hoe ze reageren. Toen ben jij arbeidstherapeut geworden van ja. de ene dag op de andere dag. Ja, bij de Grote Beek. Oh, bij Eindhoven. Ja, dat is uh, een strafinrichting. Eigenlijk was dat de, afval, de afvalbak van de Nederlandse penitentiëre wereld. Ja, veel psychopaten en dergelijke. Ja, alles, alles wat, uh, wat niet te handhaven was. Ja. dat kwam bij ons. En, en wat heb jij daar zoal uh, meegemaakt? En wat is jouw visie, zeg maar, op.? op want je doet het nu al in een jaar of wat? Uh, ja, uh, ik zei altijd. Het uh, uh, zijn ook mensen. Echt waar? Ja, sommige ik dan echt ontzettende daden gedaan, maar het zijn mensen. Ja, ja. En, uh, dus ik heb wel eens zo één een die had echt een ontzettende daad begaan. Ja. Had ik mij naar huis uh, genomen voor de, met de kerst. En toen? En uh, toen kregen we nog uh, de, de twee jaar erop een uh, kerstkaart. Terwijl die het toch een hele erge daad had ja, gedaan. een ontzettende daad. Had hij gedaan? Had hij gedaan, maar dan, dan heb je dus blijkbaar toch indruk op die man gemaakt op een bepaalde manier dat hij jou twee jaar later, ondanks die hele erge daad, ja, een kerstkaart maar, maar Ik ben ook wel eens op mijn bek geslagen. Oh? Ja, 77. Waar? Boven lippen. Zo. Ja. En wat heb je toen gedaan? Teruggeslagen. En toen? Hij dood. Oh ja. Ja, want als je met die staalkabels, om het zo maar te zeggen, uithaalt... dan sla je natuurlijk zo iemand uh, de kop van ze rond, neem ik aan. Ja, als, één, als ik goed uithaal, dan sla ik zo... Uh, een volwassen vent van uh, tegen de 90 kilo sla ik in één klap dood. Ja, maar uh, jij zegt... Uh, ja, kijk, want uh, sorry. de meesters hadden er niet voor zweetvoeten. Nee, dat zal hij niet. Maar meestal voor een erge daad. Een ontzettende daad, meestal. Komt nou ook inderdaad uh, naast het vele fysieke geweld waar je mee te maken krijgt... zijn er ook nog mensen die, die uh, bijvoorbeeld daar uh, helemaal ongelukkig worden en zelf moet plegen? Ja, heel, heel vaak. Oh. Er was één keer dat iemand zei tegen mij, je mag nu op vakantie. Oh. En dan zeg ik, ja, dat maakt ik zelf luid." uit. Ja. Ik laat mijn privacy niet afpakken. En nee. toen was ik uh, na een week terug. Ja. Had ik dus zichzelf uh, voor de trein uh, gegooid. Zo, dat is ook is toch, toch zijn eigen beslissing geweest. Hmm. Wil je dat niet tegenhouden, denk je? Jawel, als ik uh, er was gebleven had, hij het niet gedaan. Dan had je hem gewoon al eerder doodgeslagen? Nee, dat niet. Oh. Maar dan, uh, ja, je moet toch geen huis. Tuurlijk. En uh, de trein is vlakbij. En, ja, natuurlijk. En uh, heb jij nou het idee dat, de, zeg maar, de, de nou, laten we het dan maar noemen, gevangenen, maar patiënten ook, die daar zitten, in de loop der tijd veranderd zijn? Nou, nee, de gevangenen niet, maar het personeel wel. Oh. zijn allemaal watjes. Is dat zo? Ja, dat zijn doetjes. Oh, dat maakt het werken natuurlijk niet gemakkelijk zijn, er, een, op. Zijn, Ik zeg ook wel ze uh, mietjes. Zoals Homo's. Flikkers. Homo's, ja. Zeg maar het personeel wat de laatste jaren om jou vroeger, heen is. Vroeger, vroeger nou, daar was er een vechtpartij geweest. en Een dode en, of zelfmoord. Ja. En dan, nou, dan dronk je een kopstoot en uh, was je vergeten. En dan ging je op vakantie. En tegenwoordig uh, heb je een heel trauma-team klaarstaan voor personeel. Dat vind ik overdreven. Het zijn watjes. Mietjes. Homo's. Flikkers. Doetjes. Ja. Doetjes, ook. Okay. Mm -hmm. Slappe figuren? Ja, sommige zijn ook slappe figuren, ja. Geen ruggengraat? Ja, er zijn er een paar die hebben dan ook nog eens geen ruggengraat. ja. Ja, nou, dat lijkt me voor jou uh, uh, niet fijn werken. Ben jij van plan om, om, om, om daar iets aan te gaan doen, of stap je eruit? Of, uh... Nee, ik, ik ben eruit gestapt. Och. Ja, ik, ben, uh, ik heb nu 25 jaar uh, goed, goede dingen gedaan voor andere mensen. Ja. En nou is, uh, op de, de, de jongere garde maar overnemen. Die mietjes. Ja, ja wel goed. Watjes. Maar je kan dan niet meer tussen functioneren. Doetjes. En ik begon op laatst ook uh, collega's te slaan. Homo's. Dan zag ik zo'n mietje. En dan zei ik: Weet je nog een mietje? En dan haalde ik uit. Flekkers. En dan was hij dood. Slappe figuren. Die, ja, dan dus ik heb ze Zeven van die uh, collega's doodgeslagen op die manier. Van die doetjes. Nou, uh, kwamen ze van uh, personeelszaken. Zeiden ze: Wat doe je nou? zei Nou ja, dat is wel een watje. Homo's. Een doetje. Flekkers. En toen zei ze, ja, ja nee, oké, okay, daar heb je ook wel gelijk in, zei ze. Van die slappe figuren. Ja. Zonder ruggengraat. Ja. Ja, dan kan ik me toch inderdaad voorstellen dat je de aan matig heeft... en er iets voor jezelf gaat doen. Misschien lekker op vakantie. En dan uh, moeten ze het uh, nu na 25 jaar misschien maar eens zonder jou stellen. Ja, ik heb uh, genoeg gedaan voor de gemeenschap. Zeker nu het personeel verandert in een, in een verzameling... badjes, doetjes, homo's, flikkers, ja. slappe figuren zonder ruggengraat. Ik heb nu een heel andere hobby. Ja, vertel. Ik maak 17e-eeuwse meester na een uh, mini-stek. Oh, dat is, dat is ook heel erg mooi. Ja. Je hebt er een meegenomen. Ja. Het ziet er geweldig uit. Het is een nachtwacht op, op... ware gemini-stekt. Het is een enorm ding. Ja. En hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Uh, uh, deze is uh, 2,5 jaar. 2,5 jaar? Ja. Nou, het is werkelijk... Als je op een hele grote afstand gaat staan... Lijkt hij ook echt op de knokkels? Oh, niet aan die... Ho, komen. Oh, oh Oh, oh. Excuus. Nee, ik wou even voelen hoe dat voelde. Ja, wordt bedankt. Ik kan wel overdoen beginnen. Ja, voorzichtig. Ik kan ik nou bijna niet meer lopen hier van de mini-stack. Het is goed dat ik niet bij je kan komen, ik had je zo doodgeslagen. Ja, blijf maar aan die kant. Ik, uh, tijdje, kun jij even iemand even een bezem sturen? Ligt hier uh, ongeveer. Hoeveel stukjes mini-stek heeft u gebruikt voor, dit, uh, voor dat werk? Het zijn er ongeveer 400.000. Er liggen hier 400.000 mini stokjes. Ik kan niet meer bewegen nou. Je moet dat even komen bijeenvegen. Nee, nee, nee, nee. Wat? Allemaal uh, kleur bij kleur in plastic zakjes doen. Het alles kleur bij kleur in plastic zakjes doen? Anders weet ik hem te vinden. Want anders weet hij jou te vinden. En... En hij heeft staalkabel. Nou ja, spieren, maar het zijn net staalkabels. Oh, dat zei de dokter dan. hè? Dat zei, zei, uh, dat zei de dokter. Die zijn geen glauwers, dat zijn geen uh, spieren, dat zijn stalen kabel. En hij heeft het niet op watjes, doetjes, homo's, flikkers en slappe figuren zonder ruggegraat? Kleur bij kleur, hè? Tijdje, kleur bij kleur. Er zijn twaalf soorten blauw, twaalf soorten rood, twaalf soorten bruin. Ook de tinten gescheiden. Uh, misschien kun je eerst voordat je dat komt doen. Uh, een beetje mini-stack muziek opzetten. Want we kunnen nou niet doorgaan met uitzenden. We, we kunnen hier geen kant op. Ja, zet maar muziek op. Misschien kunnen we in ieder geval een klein paardje banen voor u. dat u de studio kunt verlaten. Ja, is goed. Uh... Dan kunt u buiten wachten tot tijtje klaar is met het. Uh... Ik wacht in de auto en dan leg ik het maar weer op de achterbank. Tedje, hoor je me nog? Of je alle zakjes met alle verschillende kleuren en tinschakeringen. Als je het bij elkaar hebt, op de achterbank van meneer Lauwers zijn auto wil leggen. Dan wacht hij. Ja. Excuus. Nou, ga ik spelen. Nou. Wat we toen nog een kopstootje? Daar kan ik nog net bij. Nou, dat mag ik een kopstootje. Alsjeblieft. Nog wel. Dames en, heren, uh, uh, dames en heren, wij zitten hier nog uh, tot onze enkels in de mini-stack. Het is begonnen. Hij heeft nu in ieder geval het aantal zakjes... voor de verschillende kleuren en de schakeringen ervan uh, hier op een rij gelegd. Dus nu moet hij dat allemaal uh, gaan scheiden... Dat betekent eigenlijk dat uh, voor ons nu de technische mogelijkheden... om de uitzending voor te zetten, zo goed als nihil zijn. We moeten ons dat maar niet al te euvel duiden. Uh, dus uh, helaas moet ik uh, de uitzending bij deze uh, besluiten. Meneer Lauwers, bedankt voor uw komst. goed oh, en, uh, en voor alle zieke bergrijkenaren zeg ik uh, wetenschap. En alle gezonde bergrijkenaren kop op. En alle watjes... Doetjes, homo's, mietjes, plekkers, slappe figuren zonder ruggengraat. Ja, dan vraag je er ook om. Wou ik er dan even voor deze gelegenheid bij zeggen ja, uh, om eerlijk zin aan uw... Uh,